Sinds een paar maanden gaat winkelcentrum Hoogkaterijn in Utrecht... s'nachts dicht om overlast te beperken. En dat werkt, meldt RTV Utrecht. Wordt minder gevochten, gedeeld en vernield. Veiligheidsdeskundigen zien dat overlastplegers wegblijven... of de trein pakken om ergens anders naartoe te gaan. In Waalwijk zijn vannacht twaalf appartementen ontruimd... omdat er brand was in een van de woningen. Daar zouden twee mannen hebben geknutseld met explosieven... en dat ging mis. Ze zijn aangehouden. De brand was snel onder controle en de meeste bewoners zijn weer terug... Volgens Omroep Brabant zorgden de mannen vaker voor overlast. De huurcommissie gaat onderzoek doen of er wel iets wordt gedaan met hun uitspraken. Ze komen in actie als hun huurder en verhuurder ruzie hebben, bijvoorbeeld over gebreken in een woning. Maar het is onduidelijk of er daarna iets met de uitspraken wordt gedaan. We gaan daarom maar eens bellen, zegt de huurcommissie. En de Amerikaanse overheid ligt weer gedeeltelijk plat, in elk geval tot maandag. Komt omdat er in het parlement geen akkoord is over de begroting. Maandag kan er pas over gestemd worden in de Amerikaanse Tweede Kamer. Het gevolg is dat de Amerikanen dit weekend te maken kunnen krijgen met een tragere verwerking van belastingaangifte. Dan het weer van weer online. Het trekt regen over het land, zorgt in het noorden voor ijzel, daar kan het glad worden en wordt het vandaag maximaal 2 graden. In het zuiden is het droger, en wordt het 5 tot 9 graden. En tot over het ANP Nieuws. Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er is één file gemeld, die staat op de A12. Arnhem richting Oberhausen. Drie minuten vertraging heb je daar tussen Beek en Duitsland. En dan één flitser ook op de A12. Maar in richting Utrecht bij Hexemeterpaal 66.1, dat is ter hoogte van music. Renkema. Voor de zaterdagochtend, goedemorgen. Olivia D nog zometeen. Offenbach, chef Special, Kelly Clarkson, Martin Carricks. I need you Jackson. Since you've been gone. Rijp met de Donald Duck. Since you've been gone, <laughs> Since you've been gone hoorde je al op Q-Music. Goedemorgen. Het is de laatste dag van deze maand die eeuwig leek te duren, zoals iedere januari, toch? En in mijn agenda staat dat vandaag de vlag uit mag. Ik heb dat nog niet gedaan. Ik stapte vanochtend om kort voor vijf in de auto, dus dat is iets te vroeg om de vlag uit te hangen. Dat mag ook niet, hè? Voor zonsopgang. Althans, dat hoort niet. Maar voor de goede orde, de vlag mag dus vandaag uit. Omdat prinses Beatrix jarig is. 88 wordt ze vandaag. Dan nou hoor je je denken, Jorien, heb je dat echt in je agenda staan? Jazeker, ja. Het zit zo, toen mijn vriend en ik drie jaar geleden in ons huis kwamen wonen... toen uh, zat er niet meer zo'n ding aan de gevel om de vlag aan op te hangen. En ik ben best wel koningsgezind. Ik hou ook van Nederlandse gebruiken. Ik hou, ja, ik hou er gewoon van om de vlag uit te hangen als dat mag. Iedere feestdag. Dus mijn vriend die heeft toen met spoed zo'n ding aan de gevel gehangen. En we hebben ook meteen een nieuwe Nederlandse vlag besteld. Een hele mooie, inclusief oranje wimpel. Maar zijn voorwaarde was dan wel dat ik echt voor iedere nationale gebeurtenis... de vlag zou uithangen aan ons huis. Dus ik heb alle koninklijke verjaardag in mijn agenda staan. Dus gefeliciteerd vandaag, prinses Beatrix. for lost time, need you to spell it out for me, bossing over on all night, it's like a type of alchemy, introduce me to your best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 Wake me up, or tell me I'm doing the safest thing None of the wasted love Muziek met La Gique, Wasted Love. Ja, Offenbach die kennen we van uh, dance zoals die Wasted Love. Maar het Franse DJ-duo is ooit begonnen in een rockband samen. Echt een cool verhaal. Dorian en César, eten zij. Die elkaar kennen op de middelbare school. En sindsdien maken ze al samen muziek. Maar uh, toen klonk het heel anders. Want toen was dit hun grote inspiratie. Ramstein waren ze een groot fan van... Dat zou je misschien niet meteen verwachten bij Duitsers of bij Fransen. Maar ja, dat was dus wel zo. Dus dit was een beetje wat ze maakten op de middelbare school. Maar uiteindelijk mag het duidelijk zijn dat ze een andere weg zijn ingeslagen. Van de dancemuziek. En op die manier al vijf top 40 hits op hun naam staan. Onder de naam Of Het Mag. Voice That Love was er eentje van. nu hoor je uit 2021. Over de top 40 gesproken. De band die je nu gaat horen op Q-Music... die balanceert al een tijdje op het randje van de afgrond. Maar ze staat er nog zeker in, in die top 40. Momenteel op 39 in de lijst. Het is Chef Special. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. I'm still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And now...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 Die voorbij op 217 in de queue. Top 500 van de 90s No scrubs van TLC. Weekend inspiratie. Het is zaterdagochtend. En in het weekend heb je vaak twee soorten mensen. De een die heeft op, eigenlijk op, nou op dinsdag het weekend al gepland Met allerlei afspraken, koffietjes, leuke dingen om te doen. En de ander begint eigenlijk gewoon met een lege agenda. Ja, die laatste categorie die komt toch soms een beetje bedrogen uit. Want dan is het zaterdagochtend en dan denk je... Ja, wat moet ik nou dan weer doen? Heb ik weer niks gepland? Weet ik weer niet wat ik moet doen, kom ik weer bij diezelfde speeltuin met de kinderen uit. Nou, that's where we come in bij Q-Music. Uh, Weekendinspiratie op de radio. Misschien uh, heb jij wel leuke plannen gemaakt. Uh, deel ze dan even in de Q-Music app, dan deed ik ze zo meteen op de radio. En iedereen die dan nog geen idee heeft, die kan even wat inspiratie op doen. Dus uh, heb je leuke plannen voor iets bij jou in de buurt? Laat het even weten, alle tips zijn welkom. Het uh, moet natuurlijk wel openbaar toegankelijk zijn. Uh, maar kom maar door, ja, alles kan.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 Deze ochtend regent het nog op veel plaatsen. In het noorden kans op gladheid door ijssel. In de middag klaart het op. Zon en wolken die wisselen elkaar dan af. Temperaturen in het noorden rond de 2 graden en in het zuiden is het iets warmer. Maximaal 9 graden. Verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staat één file in het land, dat is op de A12. Arnhem richting Oberhausen. Drie minuten vertraging tussen Beek en Duitsland. En twee flitsers zijn er gespot. Eentje op de A7, Groningen richting Drachten. Bij hectometapaal 169.5. En er wordt gecontroleerd op de A16. Dordrecht richting Breda bij 59.2. Your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 Topic. Zometeen hoor je hier Evanescence met Maya Mortal En ook de nieuw van Shakira komt eraan. Zo. weekend inspiratie. Maar eerst even een rondje door het land. Wat is er waar te doen allemaal? Nou, Femke die tipt uh, in het theater in Uden een comedyavond. Allemaal korte acts. Lekker afwisselend, zegt ze. Het is uh, niet gratis, maar wel openbaar toegankelijk. Uh, Brenda die gaat naar de kampeerbeurs in Leeuwarden. Ja, je kan maar beter op tijd beginnen met je daarop voorbereiden. Uh, Charlotte die gaat naar de open dag van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen... En Erika hebt hey Jorien, een tip voor de mensen in Wijnje-Wouden en, en omstreken. Er is een winterwandeltocht van 10, 15 of 25 kilometer. Start vanaf 9 uur bij de ODV-kantine. Zeg mij niks, maar als je in Wijnje-Wouden woont, ongetwijfeld wel. Ik ga zo met mijn beste vriendin die kant op... voor een altijd gezellig, maar vast ook hilarisch avontuur. En aan de telefoon Mariska, Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, waar ga jij vandaag naartoe? Wij gaan naar de modelautoruilbeurs in Jouren. De modelautoruilbeurs... Ja, klopt helemaal. Wat heb Zodat je? Een... Ja, sorry. <laughs> ja, wij hebben een eigen bedrijfje en wij staan dat vier keer per jaar... En dat is in oh. een soort zaaltje. Yeah. En dan heb je allemaal uh, mensen die met een... nou, meestal zijn het allemaal mannen... met uh, uh, ja, een stand die dan uh, modelauto's verkopen. En dan, komt, ja, dan komen mensen uit oké okay. En die komen dan uh, modelauto's kijken of kopen. Nou, misschien is het wel uh, goed uh, om te weten wat jij dan voor topstukken bij je hebt, hè? om mensen over de streep te halen... om daar naartoe te gaan. Wat is nou iets wat jij vandaag mee hebt naar die ruilbeurs... waarvan je zegt, nou, dit is echt iets, dit, dit wil iedereen hebben. Nou, wij hebben Optimobiel. Dat is een uh, mooi merk modelauto's. En die hebben wij in de aanbieding. Kijk, dus uh, als je niets <laughs> te doen hebt, kom op de Kijk, nou helemaal goed. De modelautobeurs in jouw red staat genoteerd bij deze. Dankjewel en veel plezier. dankjewel. Doei, We jungle life sometimes. en je Music. En my... Immortal. Pak even je agenda erbij. Uh, Blader even naar uh, 12 en 13 februari... en kijk of, uh, of je nog een gaatje hebt. Of nou uh, eigenlijk een heel groot gat. De Olympische Winterspelen. Want vanaf komende maandag... maak je bij Mattie en Marieke... kans op een compleet verzorgde reis... naar Milaan. Naar de Olympische Winterspelen... die daar volgende week beginnen... En met compleet verzorgd bedoel ik ook echt compleet verzorgd. Want zo zijn we bij Q Music. Dus je krijgt je vlucht, je krijgt je verblijf, wedstrijdtickets... en natuurlijk toegang tot het staatsloterij Team NL Huis. En daar wil je bij zijn. Nou, Hoe maak je kans op die droomreis naar Milaan in het weekend van 12 en 13 februari? Uh, luister vanaf komende maandag naar de ochtendshow met Mattie en Marieke. Ze spreken daar iedere ochtend met een echte schaatslegende... die vertelt over zijn of haar sportdroom. En vervolgens vertellen Mattie en Marieke zelf een droom... die zij zelf hebben beleefd als topsporter. En daarbij moet je heel goed opletten. Want als je na nou afloop één vraag goed weet te beantwoorden over dat verhaal... dan win je en ga je dus op 12 en 13 februari naar Milaan, naar de Olympische Spelen. Nou, je moet je even aanmelden om mee te spelen. Dat kan via qmusic.nl of via de Q-app. En wie weet ben je erbij. En speaking of de Olympische Spelen. Weet je nog? Parijs 2024. Toen was deze vrouw daarbij. Lady Gaga. Maximum hits. Maximum hits. Yes. Like q song, I hear you call.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 Dit inderdaad. blink twice. Met je foute been uit bed. Zeven minuten voor negen. Zometeen neemt Vincent Pronk het stokje over. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ga je zo meteen echt de vlag uithangen? Ja. Ja? Zeker? ja? Ga je in de mast hangen? Ik, uh, nou, ik heb zo'n dingen aan, uh, aan de gevel. En uh, ja, ik heb in mijn agenda keurig alle koninklijke verjaardagen staan. Zodat ik uh, iedere dag er een mag worden. Dan, uh, dan hangt die bij mij. Ben je, je het toch wimpel? koninklijk gezins? zeg. Ja joh, heerlijk. Dat is wel leuk. Ik dacht, uh, de Beatrix is vandaag jarig. De Beatrix. <laughs> Ik hoop dat echt dat niet hoorde. De Beatrix is jarig, onze oude lieve koningin, nu prinses. Is het niet leuk, als we meteen doen we onze foute benen uit bed stappen. Is het niet leuk om een liedje aan te vragen over de queen? Oh, of leuk. Iets met koninklijk. God save the queen. Van de Sexpistols. leuk. De sexpistols, Je komt er maar op. <laughs> Ik dacht gewoon aan queen. Ja, top of mind bij mij hoor. Ja, dat soort dingen. Dat nou, je kan natuurlijk alles van queen nu ja. aanvragen als je wil. Dus don't stop me now. Het kan ook zijn uh, ABBA met dancing, dancing queen. Dancing queen, ja, tuurlijk. Er is zoveel, dus uh, iets over de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 Dus scoor je een tweejarige Labada Simonie met 10 gig tijdelijk met 150 euro cashback. Daardoor betaal je over twee jaar bijna niks voor je abonnement. Check deze en meer deals op BelSimpel. Haal jij zijn COR eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pet? Wij waren benieuwd. Ik vind die like lekkerst. Deze, deze witte.